Dit is Jeroen Tjepkema met het NOS Journaal. Minister De Jager vindt het een belangrijke stap dat voldoende banken bereid zijn om de Griekse schulden kwijt te schelden. Vanmiddag gingen de Eurolanden akkoord met de deal. Volgens de Eurolanden kan nu alvast 35,5 miljard euro worden overgemaakt naar Athene. De Jager vindt het akkoord tussen Griekenland en de banken heel positief. Maar we zijn er nog niet, benadrukte hij. Griekenland moet nu echt zelf pijnlijke economische hervormingen doorvoeren, zei de minister. De NS en ProRail krijgen boetes van minister Hagen. De NS moet ruim 1,1 miljoen euro betalen. Volgens de minister reden er wel meer treinen op tijd, maar ze rekent het bedrijf af op het oordeel van de reizigers en die waren vorig jaar minder tevreden over punctualiteit, informatievoorziening, aanspreekbaarheid van het personeel en de beschikbaarheid van zitplaatsen. ProRail krijgt een boete van 3 ton omdat het bedrijf reizigers onvoldoende heeft geïnformeerd over vertragingen. De rechtbank in Utrecht houdt over anderhalve weken mega zitting waar 74 Utrecht hooligans zich moeten verantwoorden. Ze worden verdacht van openlijke geweldpleging na de wedstrijd FC Utrecht FC Twente in december. Van de KNVB hebben sommige verdachten al een stadionverbod gekregen. De rellen begonnen na het gooien van vuurwerk door Twente fans. Buiten het stadion werden agenten en de ME bekogeld met vuurwerk, fietsen en stenen. Bij een Israëlische vergeldingsactie in de Gaza-strook zijn twee Palestijnen omgekomen. Ze zaten in een auto die door een raket werd getroffen. Kort daarvoor waren twee raketten vanuit Gaza op Israël afgevuurd. Daarbij raakte niemand gewond en er werd ook geen schade aangericht. Volgens Israël is een van de Palestijnse slachtoffers de leider van de militante beweging Volksverzetcomité's. Het weer. Vanavond en vannacht is het overal bewolkt en valt vooral in het noorden wat regen. Ook morgen bewolkt met af en toe regen bij maximaal rond 12 graden. In de middag klaart het vanuit het noordwesten af en toe op. Dit was Die is Wijnald Zwaan bij de ANB. De avondspits verloopt minder druk dan gebruikelijk. Ik noem de files langer dan 4 kilometer. Op de A1 van Amsterdam naar Amersfoort, tussen de Afrit Soest en Amersfoort-Noord, 7 kilometer. De A4 van Den Haag naar Amsterdam, tussen Leidsendam en Zoetenwouderdorp, 5. De A10 West naar Zaanstad, 5 kilometer bij de Continental. A15 vanuit Europort, tussen Hoogvliet en Knaalpunt Vaanplein, 6. De A27 naar Almere bij Beeldhoven, 5. En naar Breda, voor de brug bij Gorkem 5 kilometer. Tot zover de verkeerde.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 Oh so Voel van Avicii En natuurlijk Skrillex die, de, die hem heeft geremixt En daarvoor weer Buddy met People love the people Help The people, ja yeah. People help the people Oh ja yeah. Niet love Ik was het vergeten S Nee, je, je, je, je draaide <tot> trouwens <tot> Wat draaide oh, ik? Wat draaide ja, wat, ja, wat? ik? Ik het toch? Ja. Nee, maar, ja Nee, ik dacht Nee, niks Gewoon niks uit. Ik ben niks. eruit Ik ben uh, uit mijn woorden Uit ah, je woorden, ik ook je Al mijn hele leven Ik heb nooit goede woorden gehad Maar Om een kort verhaal lang te maken. mensen. En dan doe ik een hele zielige muziek onder. Ik mag niet mee. Oh my god. Het is een heel tijdje geleden dat hij hier was. En hij is er weer. Ja. Helaas. Ja. Niels. Hey please. Welkom terug. Annie. Welkom. Dank je. Hoe gaat het? Nou lekker. Echt? Gaat het goed? Ik hey, ben niet dood hoor, vriend. <laughs> Gewoon, nee, is er er weer Gewoon, Heb leuker. jij geen uh, Lawine over je heen gehad zoals Prins Frieso? Nee. <laughs> dat jammer, is wel erg. Jammer, jammer hè? <laughs> ja. ja. Nee, maar zo. jij. <laughs> <laughs> zo weten? Sociaal. Ja, ja, ja. Welkom ja, ja. nou, terug op het nieuws. Hoe was je skivakantie? Ja. Oh nee, het was geen vakantie. Het was stage. Het was stage. Hè? Ja. Ja. Ja. Stage. Stage. Right. Spitter. Maar uh, hoe was dat? Ja, het was, wel, uh, het was wel lachen. Wat heb je allemaal gedaan? Uh, ski les gegeven en geapreskiet. Apreskiet, ge -apres dat is ja. wel het belangrijkste natuurlijk hè, en daar ging het allemaal om. Dat was ook mijn stage eigenlijk. Je stage is Apaskiet. Oh ja, je hebt, oh, je hebt, geleerd, je hebt. Geleerd, je hebt geleerd om uh, los te gaan Ja. Niet in Spanje. Amore! Dit is een Spaans dingetje, waarom doe ik dit? Ja, nou, dat weet ik niet. Wat was daar nou echt, dat ben ik altijd wel benieuwd naar. Een apres nummer. Apresquienummer nummer? Ja. Op je al met die. Het nummer? Hey. Doet hij het wel? Ja, ja jouw microfoon, Ik heb het wel gehoord, maar niet hard. Hij doet het niet. Hij doet het niet. Ze doen het gewoon niet. Ja, ons doen het al. Ja, maar die ik van wil, hem, ik hem niet. Je hebt Niels niet. gewoon uitgeschakeld. Oh, wacht, ja, ik, ik zie het nou al. Ik zie het uh, al, ik zie het al, al, al. Kijk. Dat is? Dank je. Kijk. Ik heb alles geteld van niks. Iemand heeft uh, een knopje verkeerd. Ja. Dat is uh, leuk, ja, he. He. Dat is radio. Voor radio 2012. Maar Niels, uh, het apreski daar waren we. Yeah. Ja. Voor als je wil weten wat Niels allemaal heeft gezegd, uh, was niks. Precies, ga verder. Precies, niks. Maar, um, het apreski ja. wat werd er nou veel gedraaid? Ik heb iets over een Bosjesman gehoord uh, op mijn school. Ja, ja, de, dat is gewoon een drankje. boswandeling. boswandeling. Ik wil met jou een boswandeling maken. Die gewoon, heb ik heel vaak gehoord Gewoon een drankje. Die is goed, man, die is goed. Maar maar die, die heb ik niet gehoord. Die heb je niet gehoord, de boswandeling? Nee, nee. Maar wat wel? Eh, uh, wat wel? Kom, kom, ga je las al uit. Dat is van. Uh, ik. zag ja. haar toch? Uh, nee. Kom gooi. dat herken ik. Kom gooien, slas al Huh? Na, na, na, na, na, na. Maar, over dat nummer gesproken, over nummers überhaupt uh, gesproken. We hebben natuurlijk vandaag de foute vijf. Ja. En dat is natuurlijk heel fout. We hebben het als boswandeling even gevonden. We kunnen we even draaien? Boswandeling! Wij staan niet in het, sporen, het voor de. Ik sta voor de Oké, okay, ik snap wel dat mensen hier ja, vanuit hun plaat gaan. Ja, toch. Het is een goede plaat. Het is een goede plaat, zwaar. Het is een plezier. Ik heb Het een van de toren in het ja. daken. Maar we hebben er nog eentje. Dit is natuurlijk al heel fout Doei. Doei. Was wonderling ja. hey, Nee, we hebben het nu over een lasso. Oh. Want in het bos kom je natuurlijk apen tegen en die wil je vangen. Maar hoe vang je dat nou met een lasso? We gaan heel even luisteren. Klein stukje. Ik vind het echt zeg. Kom gooi zomaar. Kom gooi laazo maar. Dit is dit een geboerders ko ofzo? Het is echt, uh... Ja, het lijkt ah, wel een beetje. Het, aan je het je lijkt het. er wel op, ja. Het is verschrikkelijk. Ja. Ik vind het echt verschrikkelijk. Maar uh, we waren met de Foute 5 bezig. We hebben vandaag de Foute 5. En dat wil niets meer zeggen dan vijf fouten platen die wij gaan draaien. En die wordt de nummer 1 wordt aangekondigd door iemand die hier in de studio is die uh, heeft gestemd en die uh, mocht naar de studio komen. Oh. Het gaat wel altijd heel eerlijk. Ja dus gaan we nu luisteren naar 4 met met met Wild Ones En Sia om even te relaxen Dat is nummer 5? Nee, dat oh. is gewoon gewoon een nummer Ik dacht, vragen even Daarna komt nummer 5 En die kondig ik dan aan waarschijnlijk met oh. Nummer 5 Of zoiets Leuk Leuk Leuk, Leuk. Ja. En, en we hebben Mark van Rijswerk natuurlijk Oh, oh. Hey, Dit is trouwens wel een Een up well, op dit wild moment one. Wild One van wild Sia one Ready to get high Ain't no surprise Take me so high Jumpin' those dives Surfin' the crowd Ooh Said I gotta be the man I'm the head of my band Mike, check One, two Shut 'em down in the club with a Playboy does So they all get loose Loose Out the bottle We all get fit Then again get tomorrow Gotta break loose Cause that's the motto Club shut down A hundred supermodels Hey, I heard Black shades when the sun comes through Uh-oh, it's on like everything goes Found I'm lost, baby, to the beat that chores What happens to that body is a private show? Stays right here, pri private show I like a mundane, don't fuck in high pain Tolerance, bottoms up from the champagne My life my humming, then we hit fame Too easy with the deal, we get insane Hey, I heard you worldwide. Warm, Dat was Sia met The Wat een nummer. En uh, om een mooi serieusje weer helemaal mooi rond te krijgen, uh, ja. komt nu deze aankondiging. Van heel, heel ver weg. We hebben nog een leuk muziekje. We hebben een leuk muziekje, denk ik, toch? Hiervoor? Zeker het. wel. Ik doe nu gewoon iets randoms. Goed zo. Altijd leuk. Nee. Nee, dit is niet leuk. Dit is oh, niet leuk. Oh, jongen, voorbereidingen. Dat is pure voorbereiding. Nee, dit is meer stand-up. Komt u, dit is leuk Ja, ja Aha Want vandaag in 1959 Is het dan zover Er kwam een roze vrouw Samen met een wat mooiere man Een man met strakke haartjes Barber Papa was de man want... Barber Papa? Nee, <laughs> dat was het niet Het was een meisje met een rokje Tinky Winky Ook niet een, een mooi rokje, een, een roze rokje Suske en <laughs> Ja, sisken en Ook niet, ook niet. Hm. Natuurlijk niet Maar wel een meisje Waar elk ander meisje mee zou gaan spelen oh. Waar elk ander meisje een vriendin aan zou hebben hondas ja. ja Nee Nee, Hello Kitty man Dat is het gewoon, Hello Kitty Nee Nee, ook niet Het was een meisje Je Tamagotchi Uit het verre, tamakotchi. verre, verre, verre matel uh -huh. De fabriek waar ze heen werd gemaakt in 1959 kwam ze dan uit. Sneeuwwitje. Sneeuwwitje? Nee, ook niet. Sneeuwwitje, hoe kom jij bij Sneeuwwitje? Hij Hij heeft Sneeuwwitje een roze jurk aan. Volgens oh. mij is sneeuwwitje een, een, een, een, een, een. Hoe heet dat aan? Een roze een Wolse jurk, ja. Een roze, ja helemaal uit. Hoort hem Aqua. Het is natuurlijk op nummer 5. Barbie go. Van Aqua. Geniet ervan! Dan doen wij dat ook. Niet. Party Don't let it break your heart van Coldplay De band uit Ierland Als het goed is, komen ze uit Ierland Ja, en, uh, We hoorden het natuurlijk nummer 5 Stinkt is niet en... de beste uit Ierland, hè? Tss, ga lekker fietsen Ja, <laughs> daar moet je niet bij mij mee aankomen, dat weet je Niet? Is er is één band uit Ierland, die ik goed vind, eigenlijk allebei Maar dit is nou echt de band, toch? Ja, vind ik ook, YouTube Coldplay is Precies. de band doe gewoon een beest Het is ongelooflijk, mensen Sommige mensen die hoor hebben gewoon geen smaak You, Niels. Uh, yeah. Wat we gaan doen is namelijk nu naar het volgende nummer. En het volgende nummer hoort weer in de foute 5 thuis. En uh, ik uh, heb hier nog wel een persoonlijk verhaal bij. <laughs> Want vroeger, toen ik nog op voetbal zat en er een klein crime was, uh, ging ik mensen op mijn voetbal uh, hiervan overtuigen dat ik meestal doe met de, de act van de toppers. En van dan weet Niels daar weet Nulstone nog wel wat van af. Niet? Toen okay. ik denk een kleine jongen was, is dus net een half jaar geleden Dat was twee op, jaar geleden Drie jaar geleden, toen ging ik tegen iedereen zeggen ja En toen ging ik ook mee dansen en dacht Ah ja, het gaat echt, hij gaat me echt meedoen Maar dat was natuurlijk knap Ik vind het een vreselijk nummer namelijk Maar ik kan wel helemaal meezingen Bedankt voor dit verhaal, dit verhaal Dit vind ik ja, ook ik een ik heel vreselijk nummer Ik denk, nu komt mijn naar. ik kan naar... ook wat zeggen Maar uh, je zegt helemaal niks, waar ik heb worden antwoorden zo. Wat wil je zeggen? Niks ik stop hem gewoon Ik wil helemaal niks zeggen Ik ga <laughs> klaar mee Ga nou niet zoals Hans K. Junior, je gedragen nou, misschien is het mijn vader wel. Jullie lijken wel op elkaar. Precies. Dat zeg ik altijd. We gaan luisteren ah. naar de toppers met... Uh, Shine them on. Met Shine. Shine. Wacht, je Shine. Shine. There are so many moments right now in this world. There are so many things not right. There are too many people hurt in this world There are too many men that fight Time is not to make the change Time is on our side Love will make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 Mamma mia, mamma mia, mamma mia, let me go. Be out as the devil put aside for me, for me, for me. And tonight En aan het einde van mij in de windows Niet. Well, mama doet het uit? Mama maakt het uit? Dat is het nader. Ik snap het niet. Daar does it liever, maakt het uit. Echt, echt een Karim grap hoor. Ik dacht, maar even een keer grap op jouw niveau. Is het ook Mijn niveau. Ik heb niveau. Dus noem maar mij naar Die Volo's. Ja, ja, ja, ja, en ja dames en heren. Ja. Ja. niveau -loos. Nu moet je bij een leuk verhaal komen. Ja, ja, dames en heren, we zijn hier bij... Maar nee, dat heb je nog niet hè? Wacht. Dat is al goed muziekje ervoor. Geef mij eens een paar tips Ehm... Um, en, en het sportjournaal. We zijn er bij het sportjournaal. Hier, nu. Goedemiddag. Een starten. hele goede middag en welkom bij het sportjournaal van vrijdag 7 januari. Het is 9 maart, maar ik zeg 7 januari. Ja, goed? ja, ja dat komt al in de ja. jarig. Een hele goede middag en welkom bij het sportjournaal van vrijdag 9 maart. Mijn naam is Karim Algebali. En ik ga jullie vertellen en over... ik ga jullie sport vertellen, niet Z Iets. Jullie gaan steppen. Ja, dan gaan we het dus weer over oh, die voorbereiding hebben. Misschien... Dat heb jij dan weer niet. Nee, want gaan ze niet steppen bij het sportjournaal? Dat ik niet. Ze steppen nooit bij het sportjournaal. Ze steppen nooit bij het sportjournaal. Ofwel, ik uh, weet niet. Steppen. Steppen, met steppen een step. Steppen op een step. Met dubstep. Nee. Anders maak je even reclame voor een step. Step. Ja. Step, step nu op jouw step. Oh, uh, ga je nee. stemmen op je step? <laughs> Steppy. Wat ben je aan het doen, Niels? Dat een is leuk een liedje aan het opzoeken. Dat is geen leuk liedje. Jawel. Is het een leuk liedje? Ja. Toy Story. Beep. Oh, ja, leuk verhaal! Wacht, Over een leuk verhaal! We beginnen nog, oh. ja? ja begin Oké, okay, okay, ja. hey, okay, eindelijk! Dit had je eerder moeten bedenken. Komt-ie, kom komt-ie, komt-ie. Oh, dit is spannend. Ja, komt, -ie, komt -ie. weer. Ja! Ja! We zijn er weer! En nu is het verhaal! Lingo! Ja. Ik keek laatst naar een film. Ja! Een film. Ja Lingo Ja Dit is geen film Maar die film Ja Dat was een film Waar mensen van wakker lagen Waaronder ik ook En dat was Sneeuwwitje Ah baby Toy Story Bambi En de muziek wat erbij hoorde In mijn hoofd Gaan jullie luisteren Was dit David Ketta met Toy Story We hoorden hem op Radio's. Dat ze er inderdaad uitzagen. Ja, ja. Dat zijn, ja. Geweldig uitzagen. Zeg dat dan. Wat zeg je? Ja, zeg dat dan. Nu we die, dit nee, uh, we... prachtige muziekje horen, ja. gaan wij straks verder met de top 3. De foute top 3. 5! De top 5, waarom ja. zeg ik top top? Maar we zijn bij nummer 3. Top 3, ja. Uh, nummer van uh, een, een jongen. Hè. Zijn ouders zijn gescheiden. Hij woont momenteel uh, in Atlanta. Het <laughs> is ontzettend zielig voor hem. Ja. Zijn vader woont hij in Canada. Hij is zo zielig. Ja? En zij uh, is sowieso de, zielig. Ja, het is de zoon van Patty Millet. Wat? Pa Patty Als je. Patty Millet. Oh god, kom Het is voetballer. Op zijn. Patty uh, Braart? <laughs> op zijn twaalfde. Nee, op zijn uh, tweede zelfs. begon hij. Hij is ehrlich. Met het ja, slaan op trommels met stokjes. Oftewel, hij begon met drummen. En kort daarna begon hij met gitaar spelen hey. Zo heeft hij zichzelf drum, gitaar, piano en trompet leren spelen wow. gaat Op zijn twaalfde begon gaan. hij met zingen en deed hij aan een lokale wedstrijd mee ja. Waar hij als tweede eindigde Tweede? Wij tweede. hebben het natuurlijk Over de enige echten Is het waar? Stoere, gave Justin Bieber Number one. Oh, waarom draaien we dit echt? Mijn god Gaat die, vertellen?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 Oh is weg, he? Ja, I'm gone! En er komt een vreselijk It's ander fucking ding. On, man. En eh. Uh, er komt nu iets geestelijks aan, hè, dat weet, weet je. je Wachten. Nee, Karim, wat heb jij vandaag, jongen? Als ik Afkap, weg, uit! Als ik jou doe, nee, doe normaal, man. Ik ga zelf voor jou zitten. Nou, doe ze normaal, man. Maakt me dat veel beetjes blij. We mogen ook weer meepraten met hem. Oh yes, Als ik jou zie zitten. Als ik je alleen, alleen maar raak. Zie je dat je allemaal bent? Zit in <laughs> huis. Maakt niet uit hè? Oh, dat is wel leuk. Goeie Oké, Karim. <tank> stop we even hiermee? <tank> Ik, Ik stel gewoon voor om verder te gaan met uh, fout vijf. E is oh, dat is, is nog slechter. Oh, uh, uh, oh, ja, dus we goed. hebben net al zo'n slechter oh, ja, gehad. Of, of willen we even een knaller zeggen? Even een knaller. En ook echt een knaller. Nee, stop met Paul de Leeuw, alsjeblieft. Dankjewel. Swedish uh, house maar. Zullen we de wereld maar redden naar deze Dessastressen van Paulloo. De Mooi woord dat desastress. Mooi. Yeah. Save the world. We, ja, weet je wel, beter. Want in de straten zijn wij natuurlijk te horen via 106.9fm of via wwCfmSantel.nl Dit is de Swedish jou met Save the World. Wat is een mixje Doe jij het vannacht? Wat? Na de wereld 7 Dat doe ik elke nacht ja. Elke nacht als ik slaap, dan kan ik geen onzin meer posten op Facebook of wat dan ook En dan is de wereld gered de Wereld gered, terwijl er wordt ingebroken Oké okay. <laughs> <laughs> Dit is zo flauw mensen thuis Nee Het <laughs> heeft gewoon gelijk is de wereld Maar toch wordt er ingebroken Ja maar Weet je, Zo zou bijna een... Een nieuw nieuws zijn geweest dit Niet Niet gewoon Nee, nee Nee, nee, nee hart van nee, Nederland, nee, stuntbord van de week Ja hebben ze die daar? Sowieso. Bij hart van Nederland. En net zoals twee uh, ganzen die verliefd zijn. We zijn al uh, twee ganzen die vliegen. <laughs> Hebben ze daar echt een onderwerp over gehad? Nee. Die verliefd zijn. Verliefd zijn. ook oh. nog... <laughs> maar dat is ja, wel dat het onderwerp sleur, voor Karim. He? Want Karim is... Verliefd moet je dan zeggen. Verliefd! Wat oh. oh. leuk! <laughs> oh. oh. <laughs> oh, nee. Op, Op een egel! Oh. Op de niezen! <laughs> Dat is een geintje. Die luistert. Nou, nou, nou. Ik ja, ja, bedoel het echt serieus, dus ik vat het ook serieus op. Ja, dat vind ik Maar, maar dat weet, je ja. wat, weet je wat we kunnen doen? Nou, vertel. ik heb geen idee uh, Naar de reclame zo. Naar de reclame. We zo doen een, we een dating. We gaan naar de reclame! Ja we, oh. Oh. ja, we gaan. Oh. Ja, we gaan. Ik hoop dat dit gaat werken. Oh, ja, we gaan. Komt-ie, komt-ie, komt-ie, komt-ie. Komt oh, wat. Maar, zodat ik heb een mag-vrijzak, hè, dat je het weet. En, uh. Uh, natuurlijk de nummer 1 en 2 van de vrouwde 5. Die Het ritme van op 104.5.